10 uur. Dit is Radio 1. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Het is een nieuwe mobiliteitstrend in Duitsland. Geen dikke BMW meer kopen, maar juist een klein bakje lenen. Wat zijn de gevolgen voor Den Haag als de internationale nucleaire top daar wordt gehouden? Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Rijkswaterstaat waarschuwt reizigers om tijdens die nucleaire top... eind maart niet naar Den Haag te komen als het niet echt nodig is. Vooral op de weg wordt veel hinder verwacht. Delen van snelwegen worden afgesloten. Alle rijksambtenaren is gevraagd om thuis te werken. De nucleaire top is op 24 en 25 maart in Den Haag. Er worden tientallen wereldleiders verwacht... onder wie president Obama en bondskanselier Merkel... en om alles in goede banen te leiden... worden per dag 13.000 agenten ingezet. Vier keer zoveel als bij de troonswisseling vorig jaar. In Rotterdam is de rechtszaak aan de gang over de examenfraude op de iben Galdoenschool. school Elf verdachten staan terecht voor inbraak en diefstal van 27 eindexamens. Dat zijn negen jongens en twee meisjes onder wie twee minderjarigen. De rechtszaak gaat vijf dagen duren, vertelt verslaggever Joris van der Kerkhoff. Ze beginnen eerst met een hele uitgebreide reconstructie. Dan komen daarna de eerste drie verdachten aan de orde. Morgen komen de twee minderjarige verdachten aan de orde. Woensdag de zes die dan nog volgen. En dan donderdag en vrijdag is er voor de eis en de reacties van de, van de advocaten weer. De diefstal bij Ibn Galdoen is de grootste examenfraude uit de Nederlandse geschiedenis. De politie heeft meer dan honderd leerlingen opgespoord die de examens in bezit hadden. Het Amerikaanse bedrijf Liberty Global wil kabelbedrijf Ziggo kopen... en laten fuseren met UPC. Als de deal doorgaat, gaat het nieuwe kabelbedrijf verder onder de naam Ziggo. Het hoofdkantoor komt in Utrecht... en UPC en Ziggo hebben samen 7 miljoen Nederlandse huishoudens als klant. Het moederbedrijf van UPC biedt 34,53 euro voor het aandeel Ziggo.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 Een passagiersvliegtuig heeft op weg naar Groot-Brittannië... een onvoorziene tussenlanding gemaakt op Schiphol... vanwege een dronken man. De Margeuse over die 25-jarige zweet in dat vliegtuig. En de man uh, maakte zich, uh, dusdanig, uh, zorgde dusdanig voor overlast aan boord van het vliegtuig... dat hij uh, drankstal. Hij gooide met voorwerpen. Dus uh, de captain vond het niet meer verantwoordelijk... om, uh, om door te vliegen naar uh, zijn eindbestemming. En de piloot besloot uit te wijken naar Schiphol. De dronken zweet werd van boord gehaald en gearresteerd. <hijf> Prinses Laurentien gaat zich inzetten voor analfabeten in Europa. Dat heeft de stichting Lezen en Schrijven bekendgemaakt. Laurentien was voorzitter van die stichting. Ze neemt vandaag afscheid. Ze gaat aan de slag in een project waarin bibliotheken in Europa worden ingezet... om mensen te leren lezen en schrijven. Het project wordt gesteund door het fonds van computermiljardair Bill Gates... en zijn vrouw Melissa. En het weer nog winterse buien. Vanochtend ook nog wat zon. Het wordt drie graden in Groningen en zes in Zeeland. Morgen droog in het oosten wat zon en een graad of vijf. Aha. En Verkeersinformatie, Hier is Jolanda van der Velden. Nog twee wegafsluitingen. De A7, de afstaardijk van Noord-Holland naar Friesland is nog steeds dicht vanwege technisch onderzoek na een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog een half uurtje duren. Verkeer richting Friesland kan beter omrijden via Flevoland of dat half uurtje nog afwachten. Ook de A22 Velsen richting Beverwijk is nog dicht na een ongeluk uh, tussen Knopend Velsen en Knopend Beverwijk. Dat gaat tot 12 uur duren. Daar is de omleiding via de A9 over de andere tunnel.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 We beginnen aan een nieuwe reportageserie, die heet Denkend aan Holland... en daarin gaat het deze week over poëzie in Nederland. Het is nooit officieel onderzocht, maar naar schatting zijn er honderdduizenden mensen in ons land die aan het dichten zijn. De professionals zijn niet zo onder de indruk van die amateurdichters. Dus het is technisch minder en het is te expliciet. Ik denk dat dat al twee verschillen zijn tussen een rijmelaar en een dichter. Eerst maar eens naar de Duitse auto-industrie. Telde je vroeger alleen mee als je de mooiste, duurste... en grootste Mercedes voor de deur had staan? Tegenwoordig maak je in de Duitse steden meer de blitz met een klein huurwagentje. Thailand is das neue haben, is het devies. Oftewel, delen is het nieuwe hebben. En autofabrikanten die spelen er slim op in... komen met de meest uiteenlopende mobiliteitsdiensten. Een taxi-app bijvoorbeeld, of een chauffeursservice. Rob Zavelberg, onze consument in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er gaande? Willen de jongeren geen echte Duitse wagens meer kopen? Uh, dat zou je zeggen als je dit uh, natuurlijk hoort. Kijk, voor jongeren is de status van een eigen, een nieuwe auto niet meer zo heel uh, belangrijk. Ze uh, rijden hier vooral bijvoorbeeld in Berlijn op uh, hippe, onbekende fictiefietjes. En dat is bijna net zo belangrijk als het hebben van een uh, nieuwe wagen. En zeker ook in de grote steden in Duitsland rijden ze dan in uh, geleende Mercedes- en BMW's. Dat maar is heel net even op... zo belangrijk als een. Wat is een fictiefietje? Zonder remmen? Ja, oh, dat is een, een fietsje zonder, zonder, zonder remmen. Daar kun je redelijk hard mee rijden, zoals op de oh, baan. Oké, okay. oké. Okay. Ja, ik heb gewoon zo'n oudwets ding. Jij ja, dorp. Dorp. woont nog in het dorp. Ik woon nog in het dorp, dat zou het zijn. Ga door, sorry. Maar in de, in de steden rijden ze dus juist in, in kleine autootjes. Ja, niet alleen in kleine auto's. Je kunt natuurlijk ook wel grotere auto's uh, huren. Zoals bijvoorbeeld de Einser BMW. Die hebben ze van het concept Drive Now. Uh, waarbij je dus uh, minis krijgt. Maar ook uh, de halve BMW's eigenlijk. Uh, die wat korter zijn dan de hele grote uh, uitvoeringen. En dat is natuurlijk handig. Want in de steden heb je natuurlijk kleine uh, parkeerplekken. En die, die auto's kun je natuurlijk makkelijk parkeren en overal achterlaten. Ja, je hebt volgens mij ook wel strenge wetgeving rondom milieu. Hè? Ze proberen wel heel het autogebruik aardig te ontmoedigen, geloof ik. Zeker ook in Berlijn. Ja, ja, niet alleen in Berlijn, maar ook in heel veel andere steden heb je een, een groen vignet nodig. Dat kost geld. En je hebt dus alleen milieuvriendelijke auto's met weinig fijnstof die hier de stad in mogen. En je ziet dus inderdaad, alles wordt op het nieuwe autorijden of op het ook wel het ontmoedigen van de auto in de grote stad. Van grote, zware en milieuonvriendelijke auto's gezet. Ja, en wat doen dan de Duitse reuzen als BMW, Volkswagen, Daimler? Hoe gaan die daarmee om? Nou, die hebben allerlei uh, initiatieven gestart. Zoals bijvoorbeeld uh, Flinkster, dat is van Deutsche Bahn. En die werken ook samen met, uh, met Daimler, dus met Mercedes-Benz. En uh, die hebben initiatieven om dan bijvoorbeeld uh, uh, voor 29 eurocent op allerlei hoeken in de, in de stad... kun je een, uh, een auto boeken, zoals in Nederland dat bij uh, Greenwheels uh, gebeurt. En dan kun je rijden zover je wilt. Je betaalt, betaalt eigenlijk een prijs per minuut. En het is tamelijk uh, populair. Uh, waarschijnlijk uh, uh, wordt het al zo dat er uh, mogelijk dit jaar al de magische grens van 1 miljoen... Uh, de auto's uh, uh, gaat komen. En dat betekent dus dat zijn de automerken zelf... die niet meer zozeer verkopen, maar dan verhuren. Ja, en dan wel kleine hippe bakjes op de markt brengen. Wat doet BMW ja, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld de Smart natuurlijk. Die is, uh, ja? die is heel populair, die zie je hier overal. Dat is bij het, uh, de car to go, noemen ze het ook wel. Dus dus is geen koffie to go, maar een car to go... En die, die zie je op elke straathoek. En, uh, het is dus niet meer de hele grote uh, Fungver BMW... de 5-serie of de 7-serie of een, uh, een grote Mercedes... maar een klein autootje dat je makkelijk kunt parkeren... en waarmee je ook niet zozeer uh, let op de status... maar vooral op de handigheid en op het, uh, op het tarief natuurlijk. Maar wat betekent dat dan voor de verkoopcijfers van die autogiganten? Ja, je zou denken dat dat natuurlijk wat, wat minder wordt, maar het gaat wel om megatrends. En die autofabrikanten die weten dat ze niet aan deze trends kunnen ontkomen. Maar je ziet bijvoorbeeld bij BMW, die hebben bijna een miljoen auto's. Uh, vorig jaar verkocht het uh, beste autojaar uh, ooit in de geschiedenis. 7,7% erbij in het eerste halfjaar. Uh, Audi ook bijna 800.000, uh, Daimler 750.000. Uh, allemaal flink in de plus. Dus het zijn eigenlijk uh, trends die uh, niet zozeer uh, leiden tot, uh, tot een mindere verkoop. En waar rijdt Rob Zavelberg zelf dan in? Nou, natuurlijk in een BMW, want je moet natuurlijk het land een beetje versterken hier, dat alles er goed uh, uh, uitziet. Maar het is wel een uh, heel uh, Dus met de kinderzitjes en zo. En, uh, dus, uh, Zo'n stationcar. Ja, Zo'n ouderwetse stationcar. Ja, precies, precies. Dat je natuurlijk wel van A naar B komt. En helaas is dus het, uh, de, de huurbak uh, niet aan mij besteed, want je hebt altijd grote tassen met gepakte koffers nodig, want de correspondent is natuurlijk veel uh, op pad. Je bent gewoon niet hip, dat is het. Dat zou kunnen. Maar dat geeft niet hoor. Bedankt Rob Zavelberg vanuit Berlijn. Eind maart zal Den Haag een burg zijn. Dan is daar de internationale nucleaire top. 60 regeringsleiders komen daar. Obama, Poetin en nog heel veel meer. Gaat natuurlijk gepaard met enorme veiligheidseisen. En wat dit allemaal voor impact heeft op de stad. Op de Hofstad is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jozefien Trehi, goedemorgen. Goedemorgen. NOS-verslaggever woord dat Jan van der Putten net in het nieuws zal zeggen. De, de visie is eigenlijk, kom niet naar Den Haag als je daar niet per se hoeft te zijn. Nee, blijf thuis. Uh, kom vooral niet hier naartoe. Dus uh, ook als je thuis kan werken, doe dat. Want het, uh, ja, het wordt heel lastig om hier naartoe te komen. De, de baas van Rijkswaterstaat die was hier ook uh, bij de persconferentie. Die zei ook, het gaat heel veel impact hebben op het dagelijks leven. En dan vooral op het verkeer, hè. zeer ingrijpend. Snelwegen die worden um, afgesloten. Want uh, het gaat dan vooral, ik zal het even opnoemen, het gaat vooral over de route Amsterdam-Schiphol-Leiden-Den Haag. Um, de A4, de A5, A44, N44 en de N. En. worden uh, gedeeltelijk of zelfs helemaal afgesloten om uh, ja, al die regeringsleiders uh, te verplaatsen. Wat was die laatste Jozefine? Je viel even weg. En de N. En 14, dat is het laatste en stukje. En 14, oké. Okay. Um, goed, maar dat is, dat, dat is wat betreft Den Haag. Maar die, die mensen, die regeringsleiders, die komen nu ook allemaal via Schiphol het land binnen. Ja, dus daar uh, zijn ook maatregelen genomen. Uh, de polderbaan die gaat uh, dicht al vanaf 10 maart. Daar uh, zullen al die regeringsvliegtuigen landen. Maar ook uh, de zuidelijke aanvliegroutes uh, voor de Benelux en de rest van Europa wordt ook beperkt. Um, er mag geen uh, recreatieve luchtvaart uh, zijn uh, gedurende die dagen. Dus geen luchtballonnen. Of luchtballonnen niet. Uh, wat kunnen we nog meer verzinnen? Van die, van, die, uh, van die vliegtuigjes natuurlijk met een sleper achter. Komt allen naar uh, theater op uh, uh, Dat dus allemaal niet. En wat nog meer niet? Ik vul het gewoon een beetje in, hè. Jozefien, wat nog meer niet? Vroeg je het aan mij? Ja. ja je valt af en toe ja, weg. Ja, even weg. Wat zei jij? Ja, jij valt ook de hele tijd weg. Oh, je ja, Ik hoor jullie wel goed. Oh, oh. oh nee, ja, we horen jou af en toe niet, want dan val je, <laughs> val je net weg. Nou ja. En dan juist net bij die essentiële onderdelen. Want je noemde dat er geen luchtballonnen meer mogen vliegen boven Den Haag. Ja, geen sportvliegtuigjes. Oh ja. Dus uh, de recreatieve luchtvaart is dat. Maar um, ja, een ander heel belangrijk ding is natuurlijk de politieinzet. Want um, dat hebben ze nu ook al gezegd dat er 13.000 politieagenten worden ingezet uh, op die dagen. En dat is uh, om te vergelijken met 30 april. De troonswisseling is dat drie keer, vier keer zoveel. Dus dat, uh, ja, die mensen moeten natuurlijk vervoerd worden over die snelwegen. Dus daar heb je politie voor nodig. Maar ook uh, extra beveiliging hier in Den Haag zelf. Je zult maar in Den Haag wonen in die dagen. Als inwoner. Ja, ja, ja. Die, die mensen zijn ook allemaal ingelicht. Hè? Want het gaat dan vooral om het gebied uh, rond het World Forum. Daar wordt de top gehouden. Uh, daar wonen ook mensen in de buurt. Dus daar hebben ze allemaal veiligheidszones ingericht. Daar ging het hier vanochtend niet specifiek over. Hier ging het echt over die snelwegen, over de luchtvaart. Dat soort dingen. Maar ik ga straks wel even de wijk in. En uh, praten met de bewoners wat het allemaal voor hun gaat betekenen straks. Ja, want die zullen ongetwijfeld veel overlast daarvan uh, ondervinden. Dat horen we dan later deze dag hier op Radio 1. Josephine Trehi was dat, NOS-verslaggever. Tot 12 uur de KRO en CRV op radio 1 I can hear the couple fighting right next door Her angry words on clear through east and walls Around midnight I heard him shout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 say, it's because of me, it's because of me, because of me, young mom, oh, she was right next door, and I'm such a strong persuader, but she was just enough.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 Het wel en wee van poëzieminnend Nederland in Denkend aan Holland. In de Poëzieweek wordt de winnaar van de Turing gedichtenwedstrijd bekendgemaakt. Voor die prijs mochten professionele en amateurdichters iets inzenden. Nou, dat is massaal gedaan, zo'n 10.000 gedichten heeft de jury gelezen. Er zijn dus ontzettend veel dichters in ons land. Terwijl de gemiddelde uitgever maar vier bundels per jaar uitgeeft. Dichter Christian Beukers legt in deel 1 van Denkend aan Holland... het verschil uit tussen poëzie en rijmelarij. We hebben hier voor ons het, uh, uh, de, de, de ja, heel bekende uh, Candlelight-website. Uh, dat is van Jan van Veen. Ik zie dat het gedicht van de week op zijn eigen website is... ons levenslied. En dat begint met de prachtige zin... Mijn hart is gebroken en dat doet nog steeds zo heel veel pijn. En naar die website sturen heel veel mensen hun gedicht. Maar ook de uitgeverijen krijgen heel veel gedichten binnen. Nou, Er wordt wel bijna dagelijks uh, iets opgestuurd... Retien Beukers heeft een boek geschreven over hoe je eigenlijk een gedicht schrijft. Want de amateurdichter heeft veel te leren. Die eerste zin is natuurlijk helemaal niet ritmisch. Dus dat is een enorme, dat hakkelt en dat mijn hart is gebroken en dat doet nog steeds zo heel... Ik kan het al bijna niet in één adem uitlezen, uh, omdat het, het is te lang. En dan ook nog heel expliciet. Dus als je uh, zegt van uh, mijn hart is gebroken, ja, ik wil liever dat in dat gedicht dat iemand mij dat duidelijk maakt van ik loop over straat en ik zie dat en dat is heel erg. En dat ik dan denk, oh, hij is natuurlijk verdrietig. Dat, dus dat is ook al... Dus het is technisch minder en het is te expliciet. Ik denk dat dat al twee verschillen zijn tussen een rijmelaar en een dichter. Ook de uitgeverij krijgt meer rijmelerij binnen dan mooie poëzie. Maar Willemijn Lindhout van Uitgeverij Podium leest alles... op zoek naar dat ene pareltje. Nou, eigenlijk is dat wel een soort speld in een hooiberg... Uh... Het is echt ontzettend moeilijk om een goed gedicht te schrijven. Echt elk woord moet goed zijn. Of eigenlijk moet het gedicht in het geheel verrassen. En je moet gelijk gegrepen zijn door het beeld. En veel mensen schrijven gedichten omdat ze zelf iets mee hebben gemaakt. Of nou ja, het gewoon eens proberen. Maar dan is het vaak erg persoonlijk. Terwijl een echt goed gedicht, dat neemt je gelijk mee... En... Uh, opent echt een wereld voor je. Pakken we de volgende zin even. Ja, dat de dood ons van elkaar scheiden. Dat is een aparte zin. Ja, je weet niet dat de dood ons van elkaar, Je weet niet wanneer. Wanneer deed die dood dat nu? Hè? Het, is, het is een poëtisch bedoelde zin die toch, toch een beetje belachelijk vrees ik, eerlijk gezegd. Je wordt nu wel een beetje. dat je denkt. Ja, het zal wel. Dus je gaat niet denken van wat zou regel 3 nou zijn? Of moeten we die wel nog? Dan moeten we wel nog behandelen. En dan komt er weer een nieuwe zin, dus wel blij dat het jou van een onmogelijk bestaan onmenselijk bestaan bevrijdde. Naïviteit is ook een kenmerk van de, van de uh, rijmer. En dan krijgen we de slotzin van, de laatste, van die strofe. Maar ik mis je zo intens... Dat, en verlang terug naar ons warme samenzijn. Dat is wel wat de echte rijmer doet. Die gooit zijn gevoelens in één keer op papier en dan is het klaar. Ook als je professioneel dichter bent, is een gedicht niet in één keer goed. Uh, ja, ik heb hier wat zijn ganzenletters letters en geurbeelden, te opzichtige alliteratie, veel bedachte woorden in deze stroven, waardoor er erg veel nadruk op ligt. Lindhout en een rode potlood zijn berucht. Wat diplomatie komt erbij kijken. Je kunt niet zeggen van ik vond dit slecht of, uh, Nou ja, dat, dat verschilt ook weer per persoon. Sommige mensen vinden dat juist prettig, maar. Uh, je hebt het eigenlijk altijd over de dingen die beter moeten. Terwijl er natuurlijk heel veel dingen in staan die al heel goed zijn. En dat moet je ook zeker benadrukken. Dat het niet alleen maar lijkt alsof iemand uh, zijn huiswerk slecht heeft gedaan. Lastig lijkt me dat. Uh, nog een voorbeeldje, is dat er? Ja. Mm, even kijken. Een wangkrimpende slok van denken, terugdenken, tuimelen. Als je het gericht uit hebt, denk je, ja, wat heb ik nu eigenlijk gelezen? Heeft u ook wel eens zo'n stapel liggen waar helemaal geen notities bij staan? Dat het gewoon in één keer perfect is? Nee, eigenlijk uh, niet. Het is uh, voor mij makkelijk om commentaar te geven. Maar hoe het dan echt beter moet, dat is uh, aan de dichter. En daar heb ik ook erg veel bewondering voor. Als je dan weer een nieuwe versie ziet. Dat je denkt van, oh ja, dat is inderdaad wat je wilt zeggen. Een goed gedicht dan. Een goed gedicht. Kort, lang, kort, kort. Ingmar Heidsen... En die heeft een mooi gedicht geschreven. vind ik altijd, Het heet Nocturne. De sterren zijn met veel vanavond. Grote ogen in de nacht. Een meisje zwiert haar rok tot bloemen op een dansfeest aan de gracht. Die andere dichter zou gezegd hebben, je had zo'n mooie rok met bloemen aan. Ik, ik denk dat dat het verschil is tussen die twee dichters. Hier gebeurt iets en daar wordt het je allemaal letterlijk uitgelegd. Dat laatste gedicht van Ingmar Heids is natuurlijk veel langer... Maar dichters moeten zich aanpassen om überhaupt aandacht te krijgen. Dat hoort u morgen in Denkend aan Holland. De dichter die steeds meer moet gaan optreden. Wil gewoon je tijd? Nou, ik, ik wilde eigenlijk, en dan, dat, dat is dan ook misschien wel fijn. Het is het allerkortste gedicht. De titel is net iets langer dan het gedicht. Oké, okay, dan moeten we even heel stil zijn nu. Want anders is het voorbij. Voor en het, het is een gedicht. korte titel. Oeverloos. De O van dood. De ochtend. Stand .nl. De stelling deze ochtend heeft te maken met het, uh, het overwerken... het uh, werken in de weekenden. Uh, daar zijn over het algemeen vergoedingen voor... maar MKB in Nederland wil er eigenlijk wel van af. Toeslagen voor avond- en weekendwerk moeten worden afgeschaft. Uh, er wordt gereageerd. 341 stemmen nu uitgebracht op de site. 25% is het eens. 75% is het ermee oneens. Met die uh, stelling. En, uh, ja, we hebben nog meer reacties. Zo zegt Stroopkoekje op de site Eens. Al wordt er bijvoorbeeld op zaterdag gewerkt... dan krijgt men vaak een andere dag in de week vrij. Vijf dagen werken, twee dagen vrij, net als bijna iedereen. Wederom recht op meer geld, omdat een vrije dag wordt verschoven. Die vindt dat dus onzin. Niemand anders zegt Eens, in de zoveel jaren... zeker als het economisch slecht gaat, dan wordt dit balletje opgeworpen. In de loop der jaren is de onregelmatigheidstoeslag... al gedeeltelijk afgebouwd. En nu dus een poging voor het laatste beetje. Ik ga akkoord, maar dan wel de loner verhoudingsgewijs omhoog. Mariette Partijn, goedemorgen. Goedemorgen. CHO-coördinator bij de FNV. Ja. Um, nou ja, laten we het even officieel doen. De administratie. De toeslagen voor avond- en weekendwerk moeten worden afgeschaft. Eens of oneens? <laughs> oneens. Ik vrees al zoiets. En waarom? Nou het is typerend dat werkgevers het hebben over toeslagen op arbeid. Uh, we praten over de mensen die erachter zitten. En dat zijn mensen die in de supermarkt en de slachterijen werken. Vaak tegen lonen van uh, het minimumloon, 8,60 euro bruto per uur. Uh, die toeslagen zorgen net voor dat extraatje. En uh, dat zijn mensen die ook gewoon graag op zaterdag en zondag naar het voetbalveld gaan. Uh, die het ook fijn vinden om s'avonds thuis met de kinderen te eten. Het zijn allemaal dingen die heel normaal zijn op die dagen. En als ze dan moeten werken, dan moet daar gewoon voor betaald ja. worden. Ja, dan kost dat wat extra. Ja. Maar ja, uh, bij MKB zeggen ze, ja, uh, vroeger was het zo, dan werkte je van 9 tot 5. En dan had je uh, avond uh, en dan eindigde je werkweek op vrijdagmiddag. Uh, tegenwoordig zitten we in een 24-uurs-economie. Ja, nee, er is een behoefte voor, uh, voor, uh, dat er een deel van de mensen in Nederland werkt. Dat zijn veel mensen ook uh, juist met een lage inkomens. Um, en, uh, en de mensen met me meer hoge inkomens... die hebben vaak de vrijheid om dat wat meer zelf te plannen. En die werken ook wel s'avonds. Maar dat doen dat vanaf die gezellige bank waar ze, waar ze dan op zitten. Er is een groot verschil in. Bovendien vind ik uh, uh, dat je... Dat het normaal is dat mensen ook rust hebben, dat ze duidelijkheid hebben wanneer ze vrij zijn. En als ze niet vrij zijn op uren, dat anderen wel vrij zijn, dan moeten ze gewoon uh, wat extra betaald krijgen. Ja. Voetballen kun je alleen maar met z'n elven en niet op maandagavond ja. uh, of maandagmiddag. Dat was een van de luisteraars die reageerde zo straks. En die zei, als je het nou verdisconteert in het basissalaris, dat maak je gewoon wat hoger? Nou ja, dan, uh, dan heb je de een die meer werkt overdag en de andere die meer werkt s avonds En het gaat er juist om dat het uh, een toeslag is voor, het onaangena voor de onaangename uren. Ja. Uh, snapt u wel iets van de argumenten bij MKB Nederland? Die zeggen ja, met name die... Kijk, we hebben het over uh, midden- en kleinbedrijf. Uh, dat, dat zijn over het algemeen kleine bedrijven waar, uh, waar wel een paar mensen werken. Maar die, uh, die winkeliers die, die kunnen dat moeilijk aan hun personeel nog betalen. Nou ja, nee, we snappen er helemaal niks van. Want er zijn een paar dingen. De toeslagen zijn al uh, wat, naar wat later gegaan. Vaak pas om negen uur s'avonds gaan ze in. Het tweede is dat juist uh, de, de CEO's met de toeslagen wat hoger zijn. Dat zijn de VND's en de Albert Heijn's. Daar heeft het MKB helemaal niks aan als de toeslagen daar naar beneden gaan. Sterker nog, daar hebben ze alleen maar meer concurrentie van. Ja. Ziet u een trend dat ze steeds meer willen afknibbelen van die... We hebben natuurlijk een tijdje terug al gehad de discussie uh, over... Uh, ja, of je dan niet uh, salaris moet inleveren... Uh, om toch je werk te behouden, want dat was toen het argument. Ja. Kijk, de economie moet gewoon weer opkrabbelen. En dat doe je niet door uh, de interne koopkracht in Nederland uh, af, weg te halen. En juist de mensen die wat minder hebben, zijn echt ontzettend aan het bezuinigen. Op het moment dat zij wat meer krijgen, zullen ze het ook echt uitgeven... omdat ze het nodig hebben. Veel van de producten die in het MKB verkocht worden... worden gekocht door die mensen met die, met die wat lagere inkomens. Zorg nou dat je die economie weer wat, wat, wat uh, push geeft... door mensen wat extra koopkracht te geven. Maar die hebben er ook niks aan als die MKB-bedrijven... allemaal over de kop gaan straks. Nou, als er geen... Uh, kijk, dat zeg ik ook steeds... Als het... Als een bedrijf failliet gaat, dan gaan, on, la, raken onze leden werkloos. Dat vinden we verschrikkelijk. Maar als er, geen, als er een, een overaanbod is op een markt, dan valt er altijd eentje om. Dat voorkom je niet door geld in te leveren, door loon in te laten leveren. Want het zit hem niet in de loonkosten. Het zit hem erin over dat er niet genoeg afzetmogelijkheid is voor die bedrijven die daar zitten. Toch, ik wil nog even terugkomen op wat u zegt... Van, uh, over activiteiten die niet gedaan kunnen worden. Op uh, maandagavond kun je voetballen, op maandagmiddag niet. Er zijn tegenwoordig zoveel beroepen waarbij mensen wisselende diensten hebben... dat je toch echt wel gewoon met vrienden kunt afspreken, hoor. Is, is alleen maar dat je activiteiten mist voor u de enige argument? Nou, het is, het, het is niet mijn argument. Het is het argument dat we onze leden geven die zeggen... ja, ik vind het echt vervelend dat ik niet op zaterdag... naar de voetbalwedstrijd van mijn kinderen kan. Ik vind het vervelend dat ik niet gezellig aan tafel kan zitten s'avonds... Ik bedoel, dat zijn toch de momenten waarop dat gebeurt. En ja. de, de, er is wel, er wordt wel gevoetbald in een soort van competitie op dinsdagochtend. Maar dat is vaak een competitie van huisvrouwen en niet de competitie van werkenden. En dan dat... zo'n toeslag van, nou wat is het, 2 euro bruto? Dat maakt een hoop goed. Ja, nou ja, dat zijn mensen die, uh, uh, die uh, 8,50 euro bruto verdienen. Dus dan is 2 euro echt heel veel. Ik denk niet dat de werkgevers en de werknemers eruit gaan komen als we het zo horen. Ze gaan er bij mij niet doorheen komen. Nee, nee, nee, nee Dat voelen we allemaal. U houdt de poot stijf in de onderhandelingen. Als nou, het hierover is, gaat. Wat ons betreft wel uiteindelijk zijn natuurlijk de leden die met ons aan tafel zitten. Die daarover nadenken. En als ze een creatieve oplossing weten te vinden. waarbij mensen tevreden zijn. dan zijn wij natuurlijk altijd bereid na te denken. Maar wat ik begrijp. is, is het niet automatisch zo. dat er wat bij. Hè, dat dat geld ook aan de mensen toe zal blijven komen. maar dat het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is. Ja. Mariette Partijn, duidelijk wat u vindt. Zij is COO-coördinator van de FNV. 75% is dus voorlopig eens met mevrouw Partijn. U kunt nog blijven reageren op 0800 1101. Twitteren met. hashtag standpunt. of via de site reageren www.standpunt.nl dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. De zorgverzekeraars hebben voor het eerst behandelscijfers openbaar gemaakt. De Nederlands Patiënten Consumenten had inzage gevraagd... in die gegevens over behandeling van rughernia. En heeft nu na een hoop gedoe die cijfers gekregen. Uit de cijfers blijkt dat in de ene regio veel sneller wordt geopereerd... dan in de andere. Rijkswaterstaat waarschuwt reizigers om tijdens de nucleaire top... eind maart niet naar de regio Den Haag te komen. Op 24 en 25 maart is die nucleaire top... en er worden tientallen wereldleiders verwacht. Wegen gaan dicht en er zijn per dag duizenden agenten op de been... om alles in goede banen te leiden. Het Amerikaanse bedrijf Liberty Global wil kabelbedrijf Ziggo kopen... en laten fuseren met UPC. Als de deal doorgaat, gaat het nieuwe kabelbedrijf verder... onder de naam Ziggo en het hoofdkantoor komt in Utrecht. En op de Amsterdamse beurs wordt voor het eerst gehandeld... in certificaten Rabobank. Tot nu toe konden alleen leden van de Rabobank ze kopen. Maar steeds meer leden deden hun stukken van de hand. Onder meer door de rol van Rabo bij de Libor-affaire. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden met file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel 2 kilometer... en ook op de A10 de ring van Amsterdam... tussen Amstel Business Park en Haai ook 2 kilometer. Ik vergeet eigenlijk uh, bijna te noemen de A7. De weg via de afsluitdijk richting Friesland... die is rond kwart over tien weer vrijgegeven voor het verkeer. was een tijd lang dicht na een ongeluk vanochtend. Nog steeds dicht is de A22 Velzen richting Beverwijk... tussen de Knopende de Velzen en Beverwijk... vanwege technisch onderzoek na een ongeluk. Dat gaat nog tot 12 uur duren. Verkeer kan omrijden via de A9... De laatste file is de A50 Arnhem richting Os bij Knopend Ewijk, twee kilometer. De ochtend. U hoort het Jan al zeggen: UPC heeft een bot gedaan op Zikko. Zometeen NOS-economie-redacteur André Meijnenma daarover. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De eerste die het spits afbijt in de nationale nieuwsquiz is Jacco Heemskerk. En die komt uit Alblasserdam. Treintje Oosterhuis. hij bestelt zo na half elf en dit treintje is altijd op tijd. Oosterhuis samen met Anouk en Happiness. Er zit een grote fusie aan te komen op de Nederlandse kabelmarkt. Het internationale kabelbedrijf Liberty Global, ons beter bekend als de eigenaar van UPC, heeft een bod van 10 miljard uitgebracht op het Nederlandse kabelbedrijf Ziggo. Economieredacteur André Meijema van de NOS. Liberty schijnt al een tijdje te azen hè, op Ziggo, begreep ik. Ja, die uh, lopen dan de hele tijd achter uh, Ziggo aan. Vorig jaar eigenlijk, met name dan in het voorjaar... werd het duidelijk dat ze een oog hadden laten vallen op Ziggo. Hadden ook een overnamebod op uh, Ziggo uitgebracht. Maar dat werd door Ziggo weer afgewezen als zijn het te laag, te weinig geld. Bovendien ging er allerlei discussies natuurlijk over... als zo'n bedrijf wordt overgenomen... wat gaat er dan gebeuren met het hoofdkantoor dat we hebben... met een aantal medewerkers, met de poppetjes, kortom... Uh, genoeg om over te discussiëren met elkaar. Maar natuurlijk het belangrijkste in zo'n discussie is natuurlijk de prijs. Hè. Wat, wat vraag je voor zo'n bedrijf te meer? Dat is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Dus aandeelhouders, beleggers kijken ook mee over de schouder van zo'n uh, zo deal. Ja, en dan wordt ook gekeken uiteraard naar wat zijn de synergievoordelen... als je als een bedrijf overneemt. Wat denk je daarmee te kunnen bereiken? Uh, wat zit er in het vat? Want je neemt niet alleen maar een bedrijf over... dat je zegt, nou ik heb daar zoveel geld voor over... Maar je wil zeg maar daar voordelen uit behalen. Ja. En met name dan omdat Liberty Global bijvoorbeeld al UPC in huis heeft. Een kabelbedrijf, zeg maar de concurrent van, ja. uh, van Ziggo, probeer je die twee eigenlijk samen te voegen. En te kijken, wat levert dat dan op aan? Synergievoordelen, zoals dat heet, aan efficiëntievoordelen. Nou, daar hebben ze allemaal een berekening over gemaakt. En nu ligt er dus een, een overnamebod op tafel van omgerekend zo'n 10 miljard euro. Deels in contanten, een derde. Twee derde wordt betaald in aandelen Liberty Global. En zeggen ze, als die twee bedrijven dan samen gaan, de handen in elkaar slaan op die Nederlandse markt. dan zou dat eventueel 160 miljoen euro per jaar kunnen gaan opleveren. Zo. Geld dat je er weer kunt steken bijvoorbeeld in nieuwe investeringen, nieuwe ontwikkelingen binnen die, die, die sector. Ja, dan blijft er wel een hoofdkantoor in Utrecht. De naam ja. Zico blijft ook bestaan. Ja, dat is dan zeg maar het douceurtje dat ze dan geeft. Hè. Zico heeft een groot kantoor in Utrecht staan, nou, dan mag dat dan blijven. En de, de, de CEO, de baas de huidige baas van Siggo, die, die heeft ook gezegd... ik blijf voorlopig ook aan, ik ga niet weglopen. Maar Liberty Global heeft wel gezegd, ja, wij zijn dan straks de baas. En wij nemen dus Siggo over. En dat betekent dus dat wij straks wel gaan bepalen... wie dan de nieuwe eerste en tweede man worden van dat nieuwe... Te vormen een fusiebedrijf. Daar hebben we flinke vinger in de pap. Ja. Ja, maar wordt het dan? Gaan er echt grote veranderingen uh, plaatsvinden dan op de Nederlandse kabelmarkt? Nou, je verwacht natuurlijk wel, als die twee gewoon bij elkaar gaan kruipen. Ze zeggen zelf, we strijken met elkaar zo'n zo'n 90% van die markt. Dat wil zeggen, wij hebben een, de mogelijkheid om 90% van de markt te kunnen penetreren. Dat hebben ze natuurlijk niet effectief. We hebben iets bij elkaar opgeteld iets van 4 miljoen huishouders, waar men internet, telefoondiensten of televisiediensten afzet. Maar we hebben wel met ons netwerk, onze kabels en dergelijke meer, kunnen wij we natuurlijk wel heel ver ja. komen. En uh, ja, dat wordt natuurlijk een geduchte concurrent van KPN. Uh, die natuurlijk uh, deze twee spelers tot één ziet fuseren. En dan zeg maar, een soort reus naar zich krijgt. Krijgen ze wel heel veel macht, hè? Mag het zomaar van de Ja, dat is de vraag natuurlijk. Hè? Want inderdaad, uh, als je zo'n grote partij, zo'n dominante partij dreigt uh, te gaan worden. dan moet dat, uh, daar gaat de autoriteit en consumentenmarkt daar heel nauwkeurig naar kijken. Dus de mededingingsautoriteit. Nou, dus uh, volgende maand gaan ze dan, uh, gaat Liberty Global een verzoek indienen bij de Brusselse autoriteiten. Die gaan dan een, een week of vijf, zes, zeven naar kijken. Die hevelen dat dan over het dossier naar... in dit geval naar de Nederlandse mededingsautoriteit. Die gaat er weer een maand over nadenken. Als het nog, nog niet duidelijk is, veel vragen worden gesteld... gaan er weer een paar weken overheen. Dus Kortom, ergens uh, in de ergens, zomer dan e weten ja, we het? Ja, richting zo? de zomer, mei ergens. Dan ga je meer weten natuurlijk of dat kan. Maar in ieder geval, hier wordt het ook heel scherp naar gekeken. Want dit, dit, dit zegt echt maar de verhouding ook op, op, op scherp en ja. uh, onderspanning. Ja. Nog geen gelopen race. dus. Dank nee, je wel. Nee, absoluut wel. niet. André Meijema van de NOS. Ze hebben er meer dan drie maanden dag en nacht aan gewerkt. De mensen van het bedrijfje Leapfrog, namelijk met een 3D-printer... de hele verboden stad in Peking op schaal uitprinten Martijn Grimiers. Het is een, een kerk, de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een decor van grote gebeurtenissen. De koninklijk huwelijk is hier natuurlijk gesloten, de inhuldiging... en nu dus de wereldprimeur, de verboden stad, helemaal uitgeprint. En hier, dit is dus het geluid van de printer... Waar je normaal gesproken de ink cartridges hebt, heb je nu ja, wat, wat, wat plastic draadjes die naar de printer toe lopen. En die printen dan heel mooi een huisje uit, Sasvita, de Kok. Je hebt het drie maanden lang enorm begeleid hier. En dit is eigenlijk nog een reserve-exemplaar wat nu wordt uitgeprint. Maar het laatste huisje staat er al naast. Ja, dat klopt. En dat wordt zo meteen geplaatst. Heel feestelijk. En dan is het helemaal klaar? Dan is hij helemaal af. De verboden staat En dat mag Catalijne Broers doen, de directeur van de Nieuwe Kerk. Nou, aan u de eer, pak het huisje. Ja, mooi. Ik pak hem uit de 3D-printer en ja. ik ga hem nu als... Dit is het poortgebouw, dus ik ga hem nu aan het begin van de verboden stad het poortgebouw plaatsen. En daarmee is de stad compleet. Nou, zet u hem neer. Loop ik met u mee. Saswita, kom eens erbij. Een bijzonder moment toch, na al die maanden. Heel spannend. Kijk, daar gaat hij. Precies. Inderdaad, hij past precies. Ik ben echt helemaal blij. Heel goed. En mevrouw uh, Broers, wat ja. vindt u nou van de verboden stad in Nieuwkerk? Ik vind het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk dat dit hele leuke, toch best ambitieuze project helemaal geslaagd is. Dat we elke keer weer zo'n klein of een heel groot huisje erbij konden plaatsen. En eh, dat het is gelukt, een, een 3D-stad eh, hier gemaakt. Elke bezoeker kan kijken hoe die verboden stad er nou eigenlijk echt uitzag. is toch anders dan op een plaatje of een tekening. En het aller, allerleukste vind ik nog wel, dat we nou ja, die wereldprimeur hier hebben. Maar ook dat het eh, onze grote bruiklinggever, het museum in Nanjing... van wie we de prachtige collectie hier nu laten zien... dat die heel graag deze verboden stad... ...ook mee willen nemen naar China, naar het Nanjing Museum... ...en dat hij daar in het museum te zien zal blijven. Ja, maar ze hoeven hem niet mee te nemen. Het is gewoon een kwestie nu van de bestandjes opsturen en uitprinten daar in China, toch? Dat is ook leuk. Toch? ook leuk, ja, dat zou ook kunnen. Ja, dat doe ik nou niet meer. Nee, dat hoeft nergens meer. Dat je is het voordeel van een 3 d printer. Als je wil, kun je hem nu gewoon in je, in je eigen huis neerzetten, deze verboden stad. Ja, dat kan ook. Of Katelijnen misschien. Ja, maar uh, hoe lang duurt het om één zo'n huisje uit te printen? Uh, gemiddeld vier uur. Er zijn ja. gebouwen bij, die hebben wel veertig uur geduurd... En een gebouw van een uur of anderhalf. Nou, is het verboden? Staat eigenlijk helemaal niet meer zo verboden. Hoe kwamen jullie aan al die tekeningen? Um, ja, we hebben gewoon heel veel boeken bestudeerd eigenlijk. En we hebben het uh, grotendeels zelf nagetekend. En er zijn wel uh, natuurlijk 3D-tekeningen... maar die waren eigenlijk nog niet geschikt om te printen. Dus die hebben we zelf gemaakt. Ja. Hey, is het een idee? Dat, dat, kan iedereen nou zo'n... maar ik zei het net voor de grap... maar kan iedereen dat nu gewoon thuis zo'n verboden stad neerzetten? Ja, dat kan. Sterker nog, wij delen ook alle tekeningen. Dus die kan je op onze website zien. Dus als je een keer wilt uh, beginnen... Dan download je ze van onze website en dan kun je thuis gaan printen. Ja, dan moet je wel nog even een 3D-printer 3D hebben. Maar waar moet ik dan heen? Uh, LPFRG.com En daar kan ik het allemaal uitprinten? De ja. verboden stad? Daar kan je de downloaden files vinden. Ja. Heb je er nou zelf ook alleen thuis dan, een 3D-printer? Ja, en mijn ouders ook. Ja? Ja. En wat print je er dan als eerste mee uit? Uh, dit zijn vooral inderdaad iPhone-hoesjes of design. Ik ben nu bekers aan het designen. Nou, zometeen nog maar wat bestellingen even doorgeven bij Sas Saswita uh, de Kok. Wat er allemaal uit de 3D-printer kan komen. Van 9 tot 12 de ochtend. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen wij met Jaco van Heemskerk uit Ablasserdam. Heb je ook een 3D-printer thuis? Nee, helaas niet. Ik heb maar een simpele. Ja. Ik <lacht> ben nog wat meer wet. Klopt. Hydroloog en psycholoog ben jij. Wat ben ja, je ik heb... met die combinatie? Ja, ik ben voornamelijk hydroloog bij het waterschap in, in Brabant. Dus uh, veel met water bezig, grondwater met name. En daarnaast ben ik uh, ook bezig met het helpen van mensen eigenlijk. Ja, oh, Oké, okay, dus niet dat dat soort dingen samenkomen nee, in, uh, in helemaal je werk? Niet. Oh, nee, dat dacht ik eventjes. Was, daarom was ik erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zou plaatsvinden. De, de, de mens bestaat uit hoeveel procent uit water? ook? Dat wel, ja. 90? Ik, tacht, 80 of 90, 80? Ja. Ja. ja, zoiets. Goed, het ja, eerste punt is binnen. Nou, fantastisch. Nee, helaas. Oh, helaas. helaas. Wij beginnen gewoon op nul, sowieso deze week. Je bent de eerste kandidaat, dus de stand staat op nul. Wij gaan beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. De Nationale Nieuwsquiz. Een sprankje hoop voor Syrië. Hopefully, starting tomorrow, women and children will be able to leave... Kinderen en vrouwen mogen de oude stad nu dus verlaten. Kleine stapjes dus, maar laten we vooral even niet onderschatten wat er vandaag gebeurd is. Dat zal zeker als morgen de vrouwen en de kinderen echt blijken naar buiten te kunnen. Dat zal zonder meer goed nieuws zijn. Goed nieuws vanuit Genève dus. Een eerste doorbraak in de onderhandelingen over Syrië. Vraag 1. De strijdende partijen kwamen overeen dat vrouwen en kinderen... welke belegerde stad mogen verlaten. Dat is Homs. Dat is goed. Mannen zouden ook in een later stadium die stad mogen verlaten. Het regime wil eerst een lijst met namen van de inwoners van de stad... om er zeker van te zijn dat ze geen strijders zijn. Hoe heet de bemiddelaar die het resultaat uit de onderhandelingen bekend maakte? Dat is Brahimi. acteur ja, Brahimi inderdaad. Volgens Brahimi verlopen de gesprekken moeizaam. Maar goed, er is wel sprake van wederzijds respect. Brahimi is Algerijns politicus en diplomaat... en sinds 2012 dus TV1 gezand voor Syrië. Bij vraag 3 hoort een geluidsfragment. Luister goed. de Grammy gaat to... Grammys staan bekend om de bijzondere combinaties van artiesten die samen optreden. On the behalf of the robots. Of course, they want to their families... Robin Thicke was drie keer genomineerd, maar won geen enkele prijs. Vannacht uh, waren de jaarlijkse uitreikingen van de Grammy Awards. Vraag drie. Welk duo won vier Grammy Awards? Waaronder dus die voor Record of the Year. Lewis Recklemore. en Recklemore. Dat is niet goed. Het waren de mannen van Daft Punk. Ah, Daft Punk. Okay. Ja? Ja. Hadden ook, ja? ja. Ze wonnen een Grammy voor uh, album van het jaar. Het beste popduo, group Performance en Best Dance Electronica Album. En die helmen, hè, zagen ze, ja, zag er fantastisch ja. uit. Vraag 4 is, welke groep won een Lifetime Achievement Award? Dat zal dan een Rock'n' Moor zijn, of niet? Nee, ook niet. Nee, nee, nee. Uh, de Beatles. De Beatles, die waren er, ja. Onlokar, Arnie en Ringo Starr. Ze stonden voor het eerst ook sinds 2009 samen op het podium... als enige overlevende van de Beatles, die nog in leven zijn. En ze hebben ook nog een nummer samengezongen. Queenie Eye was dat. Bij vraag 5 laten we weer een geluidsfragment horen. Vraag is heel simpel. Wie is dit? Ik probeer het juist zo netjes mogelijk te doen. Ik heb zelfs in dit geval gezegd... nou, mocht dit bedrijf een subsidie aanvragen... dan wil ik niet zelf het besluit nemen. Maar de staatssecretaris, dat hoeft niet eens. Hè, want de aandelen, het is een heel klein pakketje overigens... maar staan ook gewoon op afstand. Mm -hmm. Dat is minister Schultz. Melanie Schultz-Van Hagen, zij reageerde op een verhaal in de Volkshand... waarin ze voor de tweede keer in verband werd gebracht met belangenverstrengeling. De minister van Infrastructuur en Milieu deed afstand gedaan... van een deel van haar bevoegdheden... vanwege zakelijke belangen van haar man Haro in welk bedrijf? Tobacco. To, tobacco, tobacco. Ik hmm, kan het niet goed regelen. Tocardo is het. Ja, je zat in de goede richting ja. te denken, maar helaas. In de zomer werd een spoeddebat gevoerd in de Kamer... omdat de man van de minister drie miljoen had verdiend... aan de verkoop van aandelen van een ander bedrijf. We gaan naar de laatste vraag. Daar kan je nog vier punten mee verdienen. En jij krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar een persoon. En als je weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben de man. 3. Op papier was het voor mij een kansloze missie. Janukovic, stop. Janukovic, zegt hij. Um, voor twee punten. Ik kreeg ruzie met de scheidsrechter over de behandeling van mijn tegenstander. En voor één punt. Ik was te sterk voor Rafael Nadal en won mijn eerste Grand Slam-titel. Dat lijkt me niet Janukovic. Nee, dat was een beetje lastig. Klopt. Weet je wel wie het is? <lacht> ja, ja, Wawrinka. Ja? Ja. Uh, Stanislas Wawrinka. Hij wordt Stand the Man genoemd, vandaar die eerste aanwijzing. Nou ja, voorhand uh, was natuurlijk Nadal de grote favoriet. Maar hij uh, redde het wel. En uh, Wawrinka's discussieerde in de finale een paar minuten met de umpire. De Zwitser mocht niet weten waarom Nadal werd behandeld. In de tweede set werd duidelijk dat Nadal last van zijn rug had. Hij liet zich tot twee keer toe behandelen. Maar kon amper nog serveren en bewegen. Dus dat was ook mede wel misschien de reden dat Wawrinka won. Maar goed, hij gaat de boeken in als de winnaar van de uh, Australian Open. levert jou op. Hoeveel punten? Drie punten, ja. Je nam het risico. En het ja, heeft precies. helaas verkeerd ja, helaas. uitgepakt, Jacob van Neemskerk. Dus de nieuwsfactor staat op drie. En daar gaan wij zo meteen de tweede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 Your love pours down on me I know I'm finally free In Nederland voor optredens deze Michael Bublé. Dat was hij met Close Your Eyes. De tweede ronde gaan wij spelen van de nationale nieuwsquiz. Jacob van Heemskerk nam een gokje en verloor, zogezegd. Yes, Drie punten staat er de factor op. Maar goed, we hebben afgesproken dat je nou, zeker twintig vragen goed gaat beantwoorden... om die score nog uh, enigszins neer te zetten. In 90 seconden. We nou, blijven positief, doen. dat moet lukken. Zeker. Als je het niet weet, zeg je pas. Geven wij het goede antwoord en dan gaan we heel snel door naar de volgende vraag. Oké, okay, succes. We gaan ja, beginnen. Goed. Maar... De Nationale Nieuwsquiz. Dit weekend doken brieven van welke oud-Nazi-kopstuk op? Himmler. Goed. Bijna 400 arbeiders uit welk land zijn de afgelopen twee jaar omgekomen... bij de bouw van voetbalstadions in Qatar? Eh, uh, Brazilië. Nepal. Welke partij wil via strenge Europese regels voorkomen... dat er Europese megabanken ontstaan? D66. Goed. Welke oud-topschaker heeft stevige kritiek op de zware delegatie... die Nederland naar Sochi stuurt? Kasparov. Is goed. Hoe heet de Amsterdamse wethouder die is geslagen... toen die in de tram twee vrouwen probeerde te beschermen? Pas. Heel Vandaag begint de rechtszaak over de examenfraude op welke school? In Galjoen. Is goed. Hoe heet de veldrijder die gisteren voor de vierde plaats... bij de laatste wedstrijd de Wereldbeker veldrijden won? Last van der raar. Dat is goed. In welke plaats wordt jaarlijks rond de 800 miljoen euro verdiend... met illegale henneptilt? Pas. Tilburg. Franse president Hollande maakte dit weekend bekend... dat hij zijn relatie met wie beëindigt? Trier Weiler. Dat of is goed. goed ja. De wedstrijd tussen FC Groningen en welke andere ploeg werd afgelast... omdat er te veel ijs op het veld lag? FC Twente. Is goed. Welke partij kondigde dit weekend aan... niet langer een one-issue-partij te willen zijn? Pas. 50 plus. Hoe heet het Chinese maanmagentje dat mogelijk in een probleem is... vanwege een probleem met een zonnepaneel? pas. YouTube. In welk land heeft een 19-jarige jongen... een vliegtuigje geland nadat de piloot onwel werd Duitsland. Australië. Een Chinese rechtbank heeft een van de bekendste mensenrechtenactivisten... in het land veroordeeld tot hoeveel jaar gevangenisstraf? Pas. Vier jaar. Hoe heet de bewindspersoon die in bijeenkomst van het COC... tijdens de openingsceremonie van de winterspelen zal bijwonen? Eh, uh, bussenmakers. Dat is goed. In welk land is voor de tweede keer in korte tijd... een historisch dorp door een brand verwoest? China. Dat is China. Dat is inderdaad het goede antwoord. Hoeveel zijn er dan goed in totaal? Drie. Dat hadden we uit de eerste ronde. En nu uh. komen er negen bij. Nou... Dus dat vermenigvuldigen wij met elkaar. dan kom je op een score van 27. Ja, ik durf bijna wel te zeggen dat dat niet de hoogste score deze week gaat worden. Ik ben bang maar niet. Nee. Maar hopelijk kunnen we je ook een plezier doen met twee toegangskaarten voor beeld en geluid. Hier op het Mediapark. Een mooie radio. En natuurlijk de, de DVD van de serie Penosa. Helemaal ja, goed, dankjewel. de vrije tijd om daar lekker naar te kijken. Dankjewel voor het meedoen. Jaco okay. van Heemskerk. Stand.nl, de toeslagen voor avond- en weekendwerk moeten worden afgeschaft. Op de site kijken wat daar gebeurt. Bijna 600 mensen gestemd nu intussen. 24% eens, 76% oneens. Blijft een beetje rond die percentages schommelen. Maar um, u, u kunt weer reageren natuurlijk uh, via, het, uh, via die app. Hè. Kan je gratis downloaden. Kan je ook reageren op de stelling elke dag. Uh, het kan uh, via Twitter. Met Hekje Standpunt via de site www.stand.nl of 0800-1101. Dat is een gratis telefoonnummer. Goedemorgen, Standpunt.nl. Goedemorgen. Hallo, u mag het zeggen. Ja, uh, ik ben van Hout van de Werf uit Utrecht. En ik werk uh, in de verpleging al, uh, uh, nou, ik weet niet meer precies, over 36 jaar. Zo. Maar die meneer van Stralen, die uh, ik denk dat hij alleen al voor het MKB spreekt. Want in de zorg is het... Uh, ja, dus zijn we hartstikke blij dat dit jaar zoveel mensen erbij uh, komen om te kiezen voor de zorg. En dan gaat hij dit soort uh, verhalen in zijn algemeenheid uh, uh, verspreiden. Ja, want wat levert het u ongeveer op per maand, weet u dat? Nou, ik heb het even nagekeken toevallig op mijn loonstrookje. Dat uh, ongeveer 300, uh, 400 euro, en dat wisselt natuurlijk wel eens een beetje, oh. omdat je... Uh, ja, wij werken standaard twee weekenden in de maand. En wij ja. zijn natuurlijk je late diensten. We hebben uh, late diensten, vroege diensten, dat is overdag. En nachtdiensten. <kijkt> en die meneer die moet maar eens een keer uh, een weekje nachtdienst draaien naar het ziekenhuis. En ik denk dat die meneer van Stralen of Michael heet die, geloof ik. Ja. Een beetje anders zou piepen om te zeggen dat het uh, uit de jaren zestig is. Goed, duidelijk. Oh, Dank u wel. Stamper goedemorgen. Goedemorgen met Bernadette Spijker. Bernadette. Hoi, Moet je luisteren. Ik ben er natuurlijk oneens mee. En uh, die mensen die dat soort dingen uh, zeggen... die hebben zelf meestal een baan van negen tot vijf. Of misschien iets langer. En dan van de weekenden vrij. En dan zitten ze met een kojankje bij de open haard. Kent u het voorstel een beetje? Ja, ik zie het maar, allemaal volgen. Ja, nou, daarom dat bedoel ik. <laughs> nou, maar als je... Als je dat doet, hè, oneens ben ik dus, hè. Ja. geen onregelmatige toeslag... dan moet je ook niet onregelmatige diensten geven. Maar... En wat krijg je dan in Nederland? Dan worden de wegen niet s'nachts gerepareerd, maar overdag. En dan moet je met files niet zeuren. Nee, dan staan we allemaal weer als je vast. Een, als je een gaslekkage hebt, s'nachts, dan moet wel die desbetreffende persoon het bed uit. Terwijl die meneer die dat oppert, die knort rustig door. Ja. Ja. Dan kun je niet zeggen, doe even de gaskraan dicht of de waterkraan dicht. Je bent maandag de eerste. Ja. Dat moet je niet willen. De punt is duidelijk, Bernadette. En de groet aan de vogel. Is het een kanarie? Het is een kanarie oh. en ik heb een lachduis. Dus, dus Hef... ik weet niet wie je hoorde. Nou, dus. Ik weet het ook niet, maar hij deed flink zijn best... en hij was goed te horen via de nationale radio. Gewoon oh, leuke achtergrondmuziek of niet? Zeker. <laughs> Dank je wel. 0800-1101 is ons telefoonnummer. Nog tot 12 uur in de ochtend op Radio 1.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 Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl.